Nu ZFM Jazz Diana Kroll zijn we aangekomen in het tweede uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam en um, u gaat luisteren naar nog een uh, uur met geweldige jazznummers. Dit album um, van Diana Kroll is live in Rio. Het is opgenomen in 2009. Het nummer wat u hoorde was natuurlijk Welcome By, een origineel um, uh, geschreven door Burt Beckerik... en voor de eerst opgenomen in 1963 met Diane Warwick...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 Oh,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 Crying a lot And then took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 I never lie. Please read me. Not much conversation. I've been lying on your couch too long I'll um. stay